De koning van Serendip. Serendip is de oude naam voor Sri Lanka. En, eh, het, betekent zoiets, het is een Arabische naam, het, is het, het land met de leeuwen, het eiland met de leeuwen. En die had drie zoons. En hij had natuurlijk het beste voor met, zijn, eh, met deze drie prinsen. En hij gaf ze dus eh, zeg maar een elitaire opvoeding. En toen die voorbij was, die elitaire opvoeding die is natuurlijk nooit voorbij, maar toen ze ik maar zeggen, volwassen waren, riep hij ze bij zich één voor één. ...en stelde die ze de vraag of ze de macht wouden overnemen. En dat werd door de oudste geweigerd en inmiddels en ook door de jongste zoon. Toen riep hij ze gedrieën bij zich en zei... ...nou heb ik kosten nog moeite gespaard. En nou willen jullie niet eens de macht overnemen. Ik kan jullie niet gebruiken, ik stuur jullie het land uit. Dat is het begin van het sprookje, ook van de raamvertelling. Uh, ...die koning had natuurlijk in zijn achterhoofd... ...jullie zijn al wel boekenwijs... ...en jullie weten al wel wat van muziek af... ...en techniek en, wat, en kunst en wat iets meer zijn. ...filosofie, dagelijks leven... ...maar je moet nu nog de wijde wereld intrekken. En enfin, dan begint het sprookje... ...en het fragment waar het woord serendipity... ...of serendipiteit van is afgeleid... Um, ...dat speelt zich af in een land... ...wat we nu Persië zouden noemen... ...die drie zoons die lopen... ...incognito overigens... Uh, die, maken een, uh, ja, die komen op zeker moment aan in een oase en daar treffen ze een kameeldrijver die te moeder is, want die is uh, een kameel kwijt. En die oudste die ziet dat en die grapt dan, dat is een soort uit de hand gelopen studentengrap wordt het, uh, van is dat niet een kameel dat blind is aan één oog? Ja, zegt die kameeldrijver. En die tweede zoon, uh, die broer, die ziet dan dat die kameeldrijver geloof hecht aan die grap. Dus die doet een schepje bovenop en die zegt dan: ontbreekt er niet een tand aan de bek van dat kameel? Ja, dat is ook zo. En de derde zegt dan: en was hij ook niet lam aan één been? Ja, dat was ook zo. Enfin, die kameeldrijver gaat in de aangegeven richting zoeken. Komt zonder kameel terug en uh, ja, hij treft dan die broers weer. En hij zegt dan: nou ja, uh, uh, hij is dan ook boos. En die oudste die ziet dat. En die zegt, nou, voordat je slechte gedachten over ons krijgt. dat was toch dat kameel dat aan de ene kant met boter was beladen. aan de andere kant met honing? Ja, ja. En de tweede zegt dan. en er zat toch ook een vrouw op dat kameel? En de derde die zegt. en die vrouw was toch ook zwanger? En dan wordt die kameeldrijver toch ruttig. En hij laat ze arresteren op verdenking van Roof. beschuldiging van Roof moet je zeggen. En ze worden voorgeleid voor het Hof. Bij iemand die alle macht in handen heeft, er zit er nou weer zo één in Perzië En triest genoeg natuurlijk. En ze krijgen dan ook te horen dat als dat beest niet gevonden wordt, dat ze dan hun verdiende straf krijgen. Je maakt uit de context of uit de tekst op dat het doodstraf is. Affair. en het loopt gelukkig goed af, want de buurman van de kameeldrijver, die vindt dat kameel... ...en vertelt dat aan de bezitter van het kameel, die dan gauw naar het hof gaat... ...en zegt dat hij ze valselijk beschuldigd heeft. Dat is een oud thema in de literatuur. En dan worden die drie broers bij de heerser geroepen. En die heerser, die rechter, excuseert zich en zegt dan: hoe, hoe, hoe kan dat dan zo? Ach, zegt die oudste, wij maken een voetreis door de wereld, door verschillende landen, om de diverse wereldwonderen met eigen ogen te aanschouwen. En op zekere moment lopen wij langs een kamelenspoor. En wat mijn oog treft is dat rechts van het spoor eh, is het gras eh, afgegraasd en vertrapt. En links is de zon aangeroerd en vers. Vandaar mijn vermoeden dat hij eenzijdig blind was. En de tweede boer zegt dan... Eh, wat mijn oog trof was dat er steeds plukjes gekoud gras eh, langs het spoor lagen. Over een afstand van wel een mijl. Uh, ongeveer de grootte van de ruimte die ontstaat in de bek van een kameel als daar een tand ontbreekt. En de derde die zegt, oh, ik kom aan de afdrukken van de poten benen, wat zeg je bij een kameel, zien dat uh, een lam was aan één poot want één afdruk was ondiep. En die heerser uh, van Persië die krijgt natuurlijk uh, ontzag voor die scherpzinnigheid van die drie jongens, uh, letterlijk en figuurlijk, en die wilden ook de rest horen. En dan vervolgt de oudste dat hij uh, weer een eind verderop aan de ene kant van het spoor steeds uh, vliegen en bijen wespen zag... en aan de andere kant van het spoor mieren. Uh, en zegt hij dan, zoals u weet houden de eerstgenoemde uh, insecten van honing en de laatstgenoemde van boter. Vandaar mijn vermoeden over de lading van het kameel. De tweede broer zegt dan... Uh, en uh, weer verderop zag ik aan de afdrukken in het zand dat het kameel daar gerust had. En dat niet alleen, ik zag ook afdrukken van mensenvoeten. En ik verveelde me. En het is natuurlijk belangrijk als je wat wilt vinden dat je je verveelt. En dat je die verveling gaat bestrijden door iets te gaan doen, zeg maar prikkelhonger. Dat betekent verveling ook dat iets je veel wordt, de tijd bijvoorbeeld tijd dat je moet wachten. Enfin, en die tweede broer die volgde die afdrukken in het zand, die voetafdrukken, en zag toen dat hij wel weten of dat van een oudere kind was of van een jonge volwassene en waar die sporen toe leiden. En vond een natte plek in het zand. En hij stak zijn vinger erin en nog voor hij aan zijn vinger wou ruiken, kreeg hij een vleeselijke aanvechting. Vandaar zijn vermoeden dat er een vrouw op dat kameel had gezeten. En zijn, jongere broer, zijn jongste broer die stond erbij en die keek ernaar. En die zag weer iets anders, namelijk twee handafdrukken ter weerszijde van die natte plek. Dus naast nog de voetafdrukken. En waaruit die afleidde dat die vrouw eh, of dat die persoon zwaarlijvig was geweest en die handen nodig had gehad om hen te komen naar die plas. Enfin, die heerster, die, ja, die voelt zich natuurlijk schuldig dat hij ze valselijk eh, bijna de doodstraf heeft gegeven. Dus hij legt ze te slapen in het paleis. Eh, Sprookje is heel lang, het is in het Nederlands vertaald. Het staat in de UB in Leiden onder de titel Persiaanse geschiedenis, vlak bij de ingang. Dan kan je de kan je zo vinden. En 1766 is het uitgegeven. Enfin... Um, de rest van het sprookje gaat erover dat er zeven, paleis, zeven paleisjes worden gebouwd. En in elk paleis zit een verhalenverteller die weer een ander verhaal vertelt. En het eind van het sprookje en tevens het eind van de raamvertelling... ...is dat er een koerier uit Serendib komt. Nogmaals, oude naam voor Salon. Uh, Sri Lanka, die dan zegt dat pa nu echt oud en laag zat is en opgevolgd moet worden. En dan gaan die drie prinsen van Sirendip terug naar Sirendip en nemen daar met succes de macht over. Wat je daar ook onder mag verstaan met succes de macht overnemen. Uh, enfin. Dit sprookje is voor het eerst opgeschreven door Amir Kusral. In die leefde omstreeks 1300 na Christus. Um, hij had een Perzische, een Turkse moeder en een Indiaanse vader of andersom in ieder geval werkte hij tijdens de Mughal, zeg maar Mohammedaanse overheersing in India in Delhi Het was een, een, een muzikale een dichterlijke man die dat sprook, de prinsen van Serendip uh, Metris dus zeg maar met versvoeten zoals Homerus en op rijm heeft uh, opgeschreven in het Perzisch en er zijn ook manuscripten van. Eén ligt er in Turkije in het Topkat Museum, en weet ik sinds kort. En er ligt ook een manuscript in de Nationale Bibliotheek in Rome. Enfin, in, in de 16e eeuw, tijdens de bloedtijd van Venetië, dat was toen zo'n beetje de rijkste stad van de wereld, werd deze Persische tekst door een Armeniër, naar het verhaal wil of naar het boek meld, vertaald in het Italiaans, om precies te zijn in 1566. En het wordt verschillende malen herdrukt in het Italiaans. Het wordt ook in het Duits vertaald, in het Frans, in het Deens, in het Engels en in het Nederlands zoals ik net zei. En het komt onder andere terecht uh, in handen van uh, Horace Walpole. Dus later, is het Franse exemplaar gedrukt in Amsterdam in 1722, uh, is later in zijn bibliotheek gevonden. Horace Walpole die leefde in de 18e eeuw, was een erudiet van uh, zogenaamd hoge kom-af. Hij was van adel, zou ik maar zeggen. En Horace Walpole die maakte als kind van zijn tijd een grand tour. Hij maakte dus, zeg maar, als adolescent, als jonge volwassene een reis door... Hij ging dan naar Frankrijk en Italië met een tutor, meneer Grey, die zo'n 30 jaar oud was. dan komt onder andere in Florence, waar een Engelse gezant zit. Een, een, iemand die Horace Mann heet, die ook een stuk ouder is dan hij. En als hij dan terug is in Londen, blijft hij corresponderen met Horace Mann. En in een van die, hij heeft wel, wel twee of 3000 brieven aan Horace Mann geschreven. En daar bewaarde hij de kopieën van. En zo, dat die nu nog bestaan, dan moet je met floppy disks proberen om die meer dan twee eeuwen te bewaren. Zat er staat helemaal niks meer op. Dus wat dat betreft gaan we achteruit, uh, wat we informatiedragers betreft. En enfin, in, uh, de datum is precies bekend, 18 januari 1754 schrijft hij een brief aan Horace Mann waarin hij het woord cindibity voor het eerst gebruikt. Hij heeft het, het is een beetje een kletsbrief, uh, over een boek, over heraldiek familiewapens, en dan zegt hij dat uit een bepaald familiewapen kon hij afleiden dat twee families aan elkaar gelieerd waren. En dan zegt hij, ja, ik was er helemaal niet naar op zoek. Ik heb dat gevonden door wat anderen een Wolpooljaanse talisman noemen, hij heet Wolpool. Ik noem dat zelf een uitvinding, uh, almost of the kind of what I call serendipity zegt hij, ja, dat is een heel expressief, metrisch woord... Eh, wat je het best kan begrijpen door de afleiding. Ik heb namelijk ooit eens een, een, een silly fairy tale gelezen, zegt hij... een dom sprookje eh, gelezen over de drie prinsen van Serendip... en die deden allerlei ontdekkingen van dingen waar ze niet naar zochten. Hij zegt letterlijk... hij heeft het over een halfblinde ezel, hij heeft het wat, wat, wat eh, vaag onthouden... en zegt hij dat die drie prinsen die hij zegt hij by thegastity nee hij zegt by accidents and sagacity they discovered things uh, um, they were not in quest of dus je zou hij definieert serendipity als het door sagacity, dat is zoiets als schranderheid boer slimheid accidents dat is zoiets als toevalligheden of ongelukjes Discovered things they were not in quest of, dus zaken ontdekten waar zij niet naar op zoek waren. eentje verderop zegt hij dat het ontdekken van dingen waar je wel naar op zoek bent, dat valt er niet onder. En dan geeft hij nog een voorbeeld van een toevallige ontdekking die hij deed. Aanzittend aan een diner kon hij zien, aan de manier waarop een bepaalde vrouw iemand anders bejegende, dat er een huwelijk op handen was. Dat woord, nogmaals, voor het eerst opgeschreven naar men weet, voor zover we weten, in 1754, dat is een eigen leven gaan leiden, het staat sinds, ja, ik denk dat het voor het eerst in de Engelse woordenboeken terecht is gekomen, Um, ...maar ook Amerikaanse woordenboeken... ...het staat sinds kort ook in Vandalen... ...Syndipity wordt nu wat ruimer gebruikt dan in de... ...Syndipiteit in het Nederlands... ...dan in de betekenis waarin Walpole het noemde... ...de Amerikanen die gebruiken het voor een onverwachte en aangename ontdekking... Uh, ...of een nuttige ontdekking... Um, dat not valt voor, waar ik de nadruk op hecht, het ongezochte, ik, ik noem ze in die tijd, dat omschrijf ik zelf als de kunst een ongezochte vondst te doen. Zo heb ik het ook naar Vandalen gestuurd, want men zei tegen mij dat het woord niet bestond, omdat het niet in Vandalen stond. Toen dacht ik, nou, dan nou zet ik het erin. En bestaat het daarmee ook. Ik heb het opgestuurd als de kunst een ongezochte vondst te doen, en ze, ze hebben ervan gemaakt het talent een niet gezochte vondst te doen. Het staat er ook soms in met een drukfout, serendiptisme. Want in de vijftiger jaren werd het woord serendipisme gebruikt. En toen ik eens belangstelling kreeg voor het begrip eh, serendipity, heb ik aanvankelijk de, kreet, de Nederlandse kreet eh, serendipisme overgenomen. <coughs> maar ik kreeg kritiek, en dat was in de tijd, zo'n tien jaar geleden, dat alle ismes onder verdenking stonden. ...toen dacht ik, nou ja, dan, haal ik, dan vervang ik dat woord isme door uh, iteit. Hè. Als je natuurlijk serendipity letterlijk transcribeert... ...dan krijg je serendipiteit en niet serendipisme. Maar Van Dalen meldt dus zowel serendipisme als serendipiteit. Dat woord wordt het meest gebruikt, denk ik uh, nu althans, in de wetenschap. Uh, ik denk aan vakken als chemie, geneeskunde, sterrenkunde... ...maar ook wel in vakken als uh, geologie, uh, wiskunde, uh, natuurkunde... Uh, ...werktuigbouw, et cetera. Maar syranipiteit is natuurlijk een begrip... ...wat niet alleen in de wetenschap zich afspeelt... ...of de techniek, maar ook in de kunst en in het dagelijks leven. Er zijn ook sprookjes en apocriefe verhalen... ...dus uh, zeg maar halve sprookjes waarin syranipiteuze vondsten... ...of je kunt beter zeggen syranipiteit, ter sprake komt.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 Ik heb nou het sprookje verteld. Ik heb de afleiding eh, proberen aan te geven. Als je het nou definieert, dan kun je het best eh, zeggen... Kijk, logisch denken, dat, daar hebben we wel een beetje voorstelling van. Dat leren we op school met sommetjes en stellingen en wat iets meer zijn. Nou, daar, daar hebben we ongeveer wel een voorstelling van. Intuïtie... Eh, dat is een soort onbewust logisch denken en dat wordt bijvoorbeeld door AD, de grote methodoloog, gedefinieerd. Intuïtie is afgeleid van intuïeren, dat betekent in het Latijn kijken naar, beschouwen, zowel letterlijk als figuurlijk, net zoals theorie in het Grieks betekent ook beschouwen letterlijk en figuurlijk, denk maar aan in theorie. Intuïtie is dat je op iets anticipeert, zeg maar vooruit loopt, zonder dat je dat kan expliciteren, kan uitleggen, achteraf, vooraf of zelfs achteraf. Hè. Intu no, nogmaals, intuïtie is anticiperen zonder dat je dat kan expliciteren eh, vooraf of zelfs achteraf. Sinibiteit, zou je kunnen zeggen, begint daar, is, begint per definitie daar waar de intuïtie ophoudt. Want daar gaat het om ongeanticipeerde vondsten. Dus vondsten waar je die eh, op... Ja, ...die onvermoed zijn, ongedacht, ongepland, onvoorzien, onuitgestuppeld, eh, onvoorzien, eh, ongewild soms. Eh, daarna gaat natuurlijk meteen de intuïtie werken. Kijk, bij, bij intuïtie eh, heb je een soort vermoeden van wat er gaat gebeuren. Dus curiositeit begint daar waar het vermoeden ophoudt. Maar op het moment dat je dus een, zoals de Engelsen dat noemen, een chance discovery, een chance observation doet, een toevallige waarneming, eh, een ongezochte fonds, dan begint daarna onmiddellijk de intuïtie te werken, als het goed is. Vaak gebeurt dat niet en dan mis je de, de toevallige waarneming. Nou en voorbij serendipiteit, ja dan kun je denken aan uh, fraude, dus uh, het zien van dingen die er helemaal niet zijn. Of synchroniciteit, uh, dat je, uh, ik, ik geloof niet in het begrip synchroniciteit, um, maar anderen weer wel. Uh, je, je, er is ook zoiets als een vermeende vondst, nou daar, daar houdt het bij mij op. Um, Zo'n vondst uh, kun je natuurlijk gebruiken voor een waarneming die je buiten jezelf doet... Maar het blijkt dat in de literatuur over komt ook altijd de dus geistusblitz, de brainwave, het plotselinge inval um, naar voren. De, de Fransen maken dan een onderscheid tussen azar exterieur en azar interieur. Die chance discovery of de chance observation, de toevallige waarneming, die kan, dus, uh, die kan je doen op je, op, de, op, de, op je labtafel, maar ook in je hoofd. Uh, ...dromend of voor het stoplicht staand of waar dan ook. Er zijn eindeloos veel verhalen over. Engelsen zijn geneigd om... ...als het zich in je hoofd afspeelt... ...om het dan inspiratie te noemen. De goddelijke inblazing of alles niet goddelijke inblazing. Maar er zijn ook mensen die de plotseling inval... ...ook onder serenipiteit rekenen. Het hangt een beetje vanaf hoe je serenipiteit definieert. Er zijn wel twintig definities. De één legt nadruk op het toeval... Of de toevalligheden, Hopel noemt dat ook. De ander legt nadruk op de sagacity, dus de schranderheid, de slimheid, de gescholdheid, de intelligentie. Hè? Intelligentie komt van kies kiezen tussen. Um, ik leg meer de nadruk op. Uh, not thought for, of they were not in quest of, staat er in uw brief van Walpole. waar zij niet naar op zoek waren. Want ongezocht is natuurlijk een relatief begrip. Wie zoekt er niet naar? Nou, dat, dat omschrijft Walpole heel duidelijk, die drie prinsen. Jij kan namelijk best iets vinden waar je niet naar op zoek bent, waar een ander wel naar zoekt. Dus dat begrip ongezocht moet je rela relateren. Door jou, dus door de vinder of vinster, op dat ogenblik niet gezocht. Als je het een beetje wetenschappelijke taal wil zeggen, jargon wil gieten, dan kan je zeggen... ...sinibiteit is een vondst zonder hypothese vooraf. We leren in de wetenschap, tenminste dat wordt ons wijsgemaakt, dat je vondsten doet van hypothese naar these. En dus via een of andere experimentele opzet. Maar het blijkt dat als je in de cultuurgeschiedenis duikt, dus cultuur in de zin van overdraagbare kennis dat er heel veel vondsten uh, ja, van deze naar hypothese gingen, zou ik bijna kunnen zeggen. Dus niet van probleem naar vondst, maar van uh, vondst naar, naar probleem. Dus dat je eerst iets vondst en je daarna pas de vraag stelde... die je normaliter, volgens de officiële wetenschap, had moeten stellen voordat je, voordat je het vondst. In het Nederlands wordt het wel genoemd een toevalstreffer, een beetje laaddunkend, of een nevenvondst... Of een bijproduct, of een, ja, een bijvangst noemen de vissers uit Vlissingen het. Hè? Die gaan dan op haring vangen en dan, en dan vangen ze makreel. Dat is dan de bijvangst. Die moet dan vaak zwart aan wal. Eh. Um, daar zijn allerlei woorden voor. Mee wordt het ook wel genoemd. Als je natuurlijk baggert, dan komt er wel meer boven dan alleen bagger. Kijk, die notie dat er zoiets is als een toevallige ontdekking. is natuurlijk veel ouder dan het woord cyanibiteit. Heraclitus, een, een voor Socraticus, die zei al. Eh, onderzoek dat wat niet onderzoekbaar lijkt. Eh, verwacht het onverwachte. hoop op het onhoopbare. Dat was een. Eh, ja. Kijk, ik denk... Wij komen, in Nederland heeft natuurlijk heel lang in de predestinatie geloofd. Dus zeg maar in Gods plan. En eindelijk is God nou dood. Tenminste voor de meeste onderzoekers. Maar het lijkt wel of de plan nog steeds heilig vinden. Want onderzoekers die... Dat zijn natuurlijk mensen met oogkleppen. Als je onderzoek doet, dan moet je je beperken. Maar als je dus... Ja, dat geloof ik wel. Als je het systematisch onderzoekt, dan moet je natuurlijk. Het is toch wel handig als je je beperkt tot het gebied wat je dan wil onderzoeken. Nou, en dat heet dan oogkleppen. Maar als je iets ziet eh, wat eigenlijk interessanter is dan wat je onderzoekt, dan moet je de kunst verstaan, eh, om die oogkleppen af te zetten. Zoals A.D. de Grote noemt, het gaat om de loszittende oogkleppen. Dan moet je in staat zijn om, als je die nevenfonds doet, of die toevallige waarneming. Uh, uit te werken door bij wijze van spreken op te houden met datgene wat je deed. En je puur en alleen te richten op uh, dat toeval wat dan opdook. Kijk, en met toevallige vondst. Kijk, toeval is een heel gevaarlijk begrip. Er zijn wel mensen die zeggen tegen mij. Ja, toeval bestaat niet, dus toevallige vondst ook niet. Er zijn ook mensen die zeggen. Alles is toeval, dus elke vondst is toeval. Maar als je toeval gebruikt in de, in de, in de context van serenibiteit. dan bedoel je ermee. Uh, dat een fonds je toevalt, niet zomaar, want als je natuurlijk gewoon uh, zit niks niks, dan zal, zullen weinig dingen je toevallen die gebeuren terloops of terwijl je onderzoek naar iets anders doet. Het wordt wel omschreven als het zoeken naar A en het vinden van B... In een tijd, zeg maar een paar eeuwen geleden, werd een ziekte wel toeval genoemd. In de epilepsie is het nog steeds zo, bij de vallende ziekte, dat je het hebt dat iemand een toeval krijgt. Een grammaal, een maal, je kan een groot toeval krijgen, een klein toeval. En het is niet zo gek dat men dat toeval noemde, want het moment waarop je zo'n uh, aanval kreeg... En, of, de of de situatie, en de, de, het, het verloop van zo'n aanval en, het, en de afloop... Dat was allemaal niet zo duidelijk. En toeval betekent, een, een toevallig vondst is gewoon een vondst die je toevalt... terwijl je al of niet op zoek bent naar andere dingen. Want het blijkt uit mijn casuïstiek... ik heb zo'n duizend gevallen verzameld. Eh, dat mensen ook dingen kunnen vinden... terwijl ze überhaupt nergens naar op zoek zijn. Het blijkt wel dat het sprookje van de prinsen van Serendip... in die zin ook klopt... Dat het eh, bijna altijd gaat om mensen die goed geschoold zijn, zoals die Prinsen. Um, je moet vooral niet denken dat als je de toevallige fonds gaat verheerlijken, uh, dat je dan uh, je van nou ja, als je zomaar iets vindt, dan hoef je niet zo je best te doen. Want het zijn uh, de meeste mensen die om een toevallige fonds doen, die hebben hun hele leven keihard gewerkt. Ik ken wel verhalen over toevallige fonds, dat staat dan boven, één dag zie je in die partij, tien jaar hard werken. Edison heeft ook dingen in die richting gezegd, dat is wel zo. Sprookje. Uh, in een gebied wat we nu uh, Jemen zouden noemen, of aan, aan Ethiopië wordt het ook wel toegeschreven. Daar is een geitenhoeder die de waarneming doet dat zijn geiten uh, in een bepaald gebied uh, erg dachtel zijn. S'nachts dus uh, onrustig blijven, niet, niet gaan slapen, zou ik maar zeggen. En hij ziet ook dat in dat dal waar dat gebeurt uh, rode bessen groeien. En dat vertelt hij aan een imaan, een vrijgestelde, zeg maar een geestelijke. En die gaat dan die rode bessen plukken en die gaat eh, zeg maar systematisch onderzoek doen. Dus die roost op die bessen en hij maakt er extracten van. En dan blijkt dat een drank te leveren, een drankje op te leveren, wat slaapwerend is. Dat is wat we nu koffie noemen. Wat ik zo aardig vind aan dat verhaal is dat degene die de originele waarneming doet, een ander is als degene die hem systematisch uitwerkt. Want het oog hebben voor originaliteit, daar moet je natuurlijk een opengeesgesteldheid voor hebben. En voor het systematisch uitwerken van iets, moet je oogkleppen hebben. Um, dat zie je op een laboratorium ook wel eens, dat de, de, de originaliteit bij een ander begint als de uitwerking ervan. En als een fonds dan lukt, dan krijg je wel eens ruzie van wie heeft het nou eigenlijk gevonden? Degene die de, de, die de originele waarneming deed of degene die hem heeft uitgewerkt? Ze hebben het natuurlijk samen gevonden. Um, dan apocrief Ja, dat verhaal van Newton met zo'n appel, het is natuurlijk zo mooi, dat zal in, tot in het einde van tijden geteld worden... Uh, Newton zou dan um, bij het vallen van een appel zich afgevraagd hebben van hé, hey, uh, zou de maan niet ook vallen? En zou toen zijn gaan rekenen en uh, echt uh, bewezen hebben dat de maan ook valt op de aarde, maar zo dat hij hem steeds net mist. Uh, Paul Valerie heeft daar later over gezegd. Ivalette een newton. Pour appel savoir culalun tombe, kan Toole Fabienke en de tombe pa. Er was een Newton voor nodig om te zien dat de maan valt als iedereen ziet, uh, dat hij niet valt. Heel goed ziet dat hij niet valt. Um, er is natuurlijk een enorme sprong van de verbeeldingskracht of van de verbeelding voor nodig. Uh, om van een appel naar een maan te springen... om je af te vragen van... Goh, als die zwaartekracht voor een appel geldt... geldt die dat niet ook voor de maan. Wat Newton ontdekt heeft is niet de zwaartekracht... zoals wel eens wordt verteld bij het zien van een uh, vallende appel. Wat hij heeft ontdekt is de universaliteit van de zwaartekracht. Oftewel de zwaartekracht niet alleen op de aarde geldt... maar ook uh, in de ruimte. En goed, Een voorbeeld uit de wetenschap is natuurlijk uh, Röntgen... Uh, hij noemde de straling die hij vond zelf: X-stralen. Dat is heel mooi. X is symbool voor het onbekende. En uh, hij wist bij God niet wat er aan de hand was. Hij, uh, toen hem later werd gevraagd: van, uh, Wat dacht u nou toen u dat vond? Toen uh, gaf hij het klassieke antwoord: Volgens het verhaal hoor. Ik dacht niet, ik experimenteerde. Wat aangeeft dat denken een, een, een heel ander proces kan zijn dan uh, wat een experimentator doet. Uh, radioactiviteit is een ongezochte vondst. Uh, en zo zijn er zoveel in de wetenschap. In, in de wetenschap gaat het om het, het vinden van dingen die er al waren, maar die nog niet gevonden zijn. In de techniek gaat het natuurlijk om het maken van dingen die er daarvoor niet waren. Zoals een, uh, een kapperszoon in Alexandrië, omstreeks uh, de, uh, de geboorte van Jezus Christus, die had een fimo voor mechanica en toen zei zijn vader maak nou maar een spiegel die verstelbaar is van hoogte dus hij maakte een spiegel aan een koord met twee uh, wieltjes en een tegenwicht en hij maakte dat tegenwicht in een schacht zoals in een, uh, een raam in een amsterdam schachtenhuis. daar zit zo'n tegenwicht in de in het kozijn dus ik moment liet hij dat gewicht vallen en toen hoorde hij een fluittoon en toen deed hij het meteen nog eens dat is belangrijk als er iets geks gebeurt dat je, eh, dat je het nog eens doet of dat je het herhaalt in, in, net zo vaak dat je door hebt tot er wat aan de hand is dus kijken of het reproduceerbaar is heet het in de wetenschap um, als kinderen leren wij, om als er iets geks gebeurt, om dan eh, weg te wezen, want gek onverwacht eh, kan gevaarlijk zijn. Maar als volwassene zou je eigenlijk weer moeten herconditioneren eh, door te zeggen, als er iets geks is, dan moet je er juist bij stil blijven staan, zowel letterlijk als figuurlijk. Um, want wat zou zo ontdekt zijn volgens Vitruvius in een boek uh, De Architectura... ...het principe van de zuiger en de cilinder? De zuiger was dan dat vallende gewicht en de cilinder was de schacht waar dat gewicht in uh, viel... Uh, het is natuurlijk de vraag of u zo'n verhaal moet geloven, maar het is me opgevallen dat die verhalen, uh, of, ze nou fictie, uh, of het nou fictie is of non-fictie, die lijken zo op elkaar dat ik wel eens zeg, al zouden al die serenubiteitsverhalen verzonnen zijn, dan nog zijn ze nuttig uh, omdat het ons een manier kan leren om uh, vondsten te doen. Dan een voorbeeld uit de kunst. Uh, Picasso... <coughs> Die merkte in Parijs, om zich 1910, dat hij alleen maar blauwe verf had op zijn atelier. Het Hetgeen hem er toe bracht om alleen in blauw te gaan schilderen. En uh, hij was zo tevreden over dat resultaat, dat hij dat een tijd bleef doen. Dat is uh, dan wat het nu heet zijn blauwe periode. Nou is... <coughs> De speelsheid die je nodig hebt om als je alleen maar blauw hebt te beslissen van dan ga ik alleen maar met blauw door. En natuurlijk heel iets anders als de kritische zin of de meesterschap eh, wat jou ertoe brengt om met blauw door te gaan eh, als, als, het, als het effect je behaagt. Dus aan de ene kant moet je speels zijn en aan de andere kant eh, streng of kritisch. En meestal zijn mensen of alleen maar speels of alleen maar kritisch. Maar er zijn zoveel mensen dat er natuurlijk ook mensen zijn die en speels en kritisch zijn. Uh, Picasso werd wel eens gevraagd: van hoe, meneer, hoe schildert u nou? Een bekende journalist de vraag: van hoe doet u dat nou? En toen zei hij: uh, Moi, je ne cherche pas, monsieur, je trouve. Uh, ik zoek niet, ik vind. Nou, dat is eigenlijk heel expressief, maar dat is van Picasso bekend, een omschrijving waar het beste in die om gaat. Ik ken een schilder, Maliankai, een Chinees, die doseert in Rotterdam en uh, Arnhem. En die zei, ik hou mijn schilders wel eens voor eh, dat het plan de reis kan bederven. Als je eens met een doek bezig bent en het doek gaat anders, met een verhaal ook zo een andere kant op als je wil... dan moet je de lef hebben om, eh, om, om maar zeggen, mee te lopen. Dan moet je niet aan je plan vast houden, dan moet je zeg maar, je geven. Je kent die mensen wel die bijvoorbeeld bij een bruiloft... Uh, het draaiboek van, van de huwelijksvoltrekking belangrijker vinden dan het feest zelf. Die willen het dan u wel organiseren. Een prachtig voorbeeld uit de kunst is Kandinsky. Uh, een Rus die in München werkt, uh, ook begin van deze eeuw, en hij werkt als kind van zijn tijd op Lenaya, dus zeg maar in de blote lucht. Hij komt op zijn atelier, zoekt een schilderij wat hij niet kan vinden, wordt dan getroffen door een schilderij wat hij mooi vindt, door de kleur en de vlakverdeling en de compositie en de, de, de atmosfeer, et cetera. En dan ontdekt hij dat een schilderij helemaal niets iets hoeft voor te stellen. Hij zegt dan is een dagboek, dat kan zelfs schadelijk zijn. Het blijkt dat doek te zijn wat hij zoekt maar niet kan vinden, alleen staat het op zijn kant. En dat, dat Fox Populi, die dan zegt van, van moderne kunst, het lijkt wel of het op zijn kop hangt. Dat is half waar, want de moderne kunst is onder andere ontdekt dankzij een schilderij wat op zijn kant hing. En een... ...en de geest van Kandinsky... ...die zag dat een schilderij best abstract mag zijn... ...dat er niet iets hoeft voor te stellen. Um, in het dagelijks leven dat is natuurlijk een belangrijke categorie is verliefd worden een mooie metafoor een mooi voorbeeld van de rol die het ongezochte of het toeval speelt, of eh, ja, inventiviteit speelt ga maar naar hoe je degene hebt leren kennen waar je nu mee samenwoont en, en hoe die persoon jou heeft leren kennen, in hoeverre is dat gezocht of niet, als je natuurlijk een, een, een partner zoekt, dan weet je nooit precies wat je zoekt, maar op een of andere manier vind je er toch wel een, of iemand vindt jou, je kan het ...toevallig vinden, maar ook toevallig gevonden worden. He? Zoals de dichter Niroda zei, die, die zegt dan door de dicht, dichtkunst getroffen te worden. Um, en het het, iets is natuurlijk nooit helemaal ongezocht of gezocht. Dat die percentages, die, die, die kunnen natuurlijk alle, alle percentages zijn mogelijk... Afhankelijk deelde ik die voorbeelden in naar levensgebied, maar naarmate ik er meer had, kwam er een andere tekening in mijn materiaal. Ik merkte dat er maar zo'n twintig manieren zijn, ongeveer, waarop serenipiteit, dus een ongezochte vondst, opduikt of opgedoken wordt. Ik noem dat dan verschijningsvormen. Dat vind je nergens in de literatuur en dat houdt me... ...op het ogenblik bezig. Ik, ik, kan ze wel, uh, ik kan er een aantal van noemen. De metafoor, zeg maar de aanschouwelijke uh, analogie. De stethoscoop werd afgeleid van een kinderspelletje. Bionica, het voorbeeld kan uit de natuur komen. Een wespennest is bijvoorbeeld uh, een voorbeeld geweest om uh, papier uit hout te maken. Je hebt de persoonlijke analogie... Dus dat je zo met een onderwerp bezig bent dat je ermee verinzelvert. Denk maar aan Archimedes, die is op een zeker moment is die, die kroon als die in bad stapt. Wat zo mooi van dat verhaal is, is de lust van het kennen, hè? zoals Spinoza dat ook noemde. Het is leuk om dingen te begrijpen, te snappen, te ontdekken, te kennen. Dan de zeldzame waarneming. Als je iets geks ziet, dan, dan blijken een hoop mensen daarvan wakker te liggen en na een tijdje te kunnen uh, duiden. De meeste mensen moeten een paar keer iets geks zien voordat ze duiden. De ziekte aids bijvoorbeeld, die kon pas als, als syndroom beschreven worden nadat een aantal keren kort genoeg op elkaar die zeldzame symptomen in, uh, die iets laat zien in dezelfde combinatie voorkwamen. Dan heb je de geslaagde fout, dat er dus iets op, op zo'n sublieme manier misgaat, dat je iets nieuws vindt. Jij kan zelf die fout maken, of, of de knecht kan die fout maken. In de geneeskunde heb je veel voorbeelden dat bijwerkingen van geneesmiddelen uiteindelijk een... een, een de hoofdwerking wordt van de geneesmiddel, wat, om een, wat bij een hele andere patiënten wordt gegeven. psychofarmaca, dus zeg maar pillen tegen geestesziekten. of stemmingziektes of zo. zijn daar een mooi voorbeeld van. Het bekend middel tegen tuberculose. dat bleek zulke goede stemmingen te geven. in die sanatoria, dat het ook tegen depressies werd gegeven. In de techniek heb je vaak dat men van een bijproduct een hoofdproduct maakt. Dat lijkt er een beetje op. De verkeerde hypothese kan ook eh, nieuwe vondsten opleveren. Eh, eh, soms vind je zonder hypothese iets. Denk maar aan de kernsplitsing. Daar dacht ik vroeger altijd van dat het als kind dat het door boosaardige mensen was gevonden. Het is nog veel erger. Dat is volstrekt onschuldige gevonden. Die helemaal niet wisten wat er aan de hand was. Dus het kwaad eh, zit in ieder geval, eh, zou ik maar zeggen... Uh, dan heb je dingen die in, in een hele andere categorie ontstaan als waarin ze eindigen. Denk maar aan de stoel van Rietveld, die heeft Rietveld afgekeken van de stijger volgens zijn uh, meubelmaker. Een grote categorie is de toetsen van volksgeloof, dat iets wat voor als makenpraat wordt beschouwd, uh, wordt getest en dat het dan nog waar blijkt te zijn ook. Dan de categorie van de omkering, de Walkman, waar jij dit gesprek mee opneemt. Dat is ontstaan, omdat volgens het verhaal althans, dat de directeur van Sony iemand zag binnen met een, een zeer zware bandopnameapparaat, toen de opdracht gaf om zijn ding zeer klein te maken. Nou, op een zeker moment vroeg hij hoever ze ermee waren... En toen zei ze, nou het is mislukt, want hij kan alleen maar afspelen, ik kan niet opnemen. En toen zei ze, dus het was half fout gegaan, geslaagde fout heet dat dan in mijn categorie. En toen zei ze, nou er moet ook een markt voor zijn, voor een kleine bandopnameapparaat die je alleen kan afspelen. En na een tijdje zijn ze dat ding dan ook zo gaan maken dat je het kon opnemen. Dus een walkman is een voorbeeld van een omkering en een, en een geslaagde fout. Dan blijken buitenstaanders of kinderen oh, eh, een, een rol te spelen. De polo uitcamera camera is ontstaan omdat een kind vroeg aan Lente uitvinder van eh, hoe lang moet ik nou wachten nadat die pa een fotootje van hem gemaakt had. Spelenderwijs is een mooie categorie. En de storing, eh, de schaarste bijvoorbeeld. De droom, dat je dus de vondst eh, zeg maar in je hoofd doet. En Poincaré heeft daar mooi over geschreven. Je bent dus met de vraag bezig en dan kom je er niet uit. Als je er wel uitkomt, dan is dat een soort logisch denken. Maar als je er nou niet uitkomt, dat is interessant. Volgens hem ga je, heb je dan allerlei ideeën opgeroepen. Niet willekeurige, maar ideeën die er wat mee te maken hebben. En die gaan allerlei combinaties aan in je onderbewuste. En ja, en meestal vallen die tegen, dus dan vallen ze weer uit elkaar. Maar soms zijn ze zo mooi dat ze dus tot je bewust doordringen en dan moet je ze natuurlijk nog toetsen om te kijken of ze kloppen. En vaak blijkt het dan onzin te zijn, maar gelukkig niet altijd. Dan heb je de werkonderbreking dat je door wat voor reden dan ook eh, moet onderbreken wat je doet. En als je dan met je werk doorgaat, dan blijkt je die fondsen te doen. Uh, dan natuurlijk de grap. Uh, er is een biochemicus die zegt... Dat ...als er over een laboratorium gelachen wordt... ...dan moet je die uh, grap eigenlijk zo, zo formuleren... ...dat je hem als hypothese kan toetsen... ...bijvoorbeeld bij proefdieren. Dan heb je uh, de pseudocyanipiteit. Dat is eigenlijk dat je iets vindt waar je naar op zoek bent... ...maar op een, uh, langs de weg die je daar helemaal niet toe hebt uitgestippeld. Dus een gezochte fonds langs ongezochte weg. En dan... ...heb je een, een categorie die er een beetje buiten staat... ...de negatieve serendipiteit... ...dat is dat je de toevallige waarneming wel doet... ...maar niet uitbaart. Dus eh, wat dan de missed opportunity heet, of de, de gemiste kans. Vaak blijken dat mensen te zijn die eh, zo geageneerd met iets bezig zijn, dat iets wat er buiten ligt, wordt dan niet zozeer over het hoofd gezien. Het wordt, nou, dat gebeurt ook wel. Maar zelfs als het gezien wordt, dan staat de geest er niet naar om het uit te werken. Bijvoorbeeld, de, ja, een routine zou ik maar zeggen. Als je nou al dat materiaal wat ik heb, of je het nou naar levensgebied indeelt of naar verschijningsvormen op een hoog legt, dan kun je daar een aantal stellingen uit afleiden. Het blijkt bijvoorbeeld dat systematisch zoeken en zinipiteit, toevallig vinden, dat dat elkaar niet uitsluit, maar elkaar aanvult en, en zelfs versterkt. Um, Denk maar aan Fleming die de penicilline vindt, die is eigenlijk bezig met een hoofdstuk over uh, uh, uh, Stafilokokken te schrijven. En dan doet hij die waarneming van die schimmel en dan heeft hij de moed om hem die omweg in te slaan, omweg tussen aanhakensteken natuurlijk, en die systematisch uit te werken en te publiceren en vervolgens gaat hij weer uh, met, dat, met dat boek verder. Het is natuurlijk heel gek dat Fleming zelf niet die penicilline heeft uitgewerkt tot een klinische toepassing. Maar hij zat op een laboratorium waar men niet in die lijn geloofde. En ik denk dat hij die onderzoeklijn heeft geïnternaliseerd. Dat hij die heeft is gaan overnemen, zal ik maar zeggen. Dus je moet, het is weer de kwestie van de loszittende oogkleppen. Je zoekt naar A en je, je vindt ineens B. En dan moet je maar even vergeten, zal ik maar zeggen, om A te vinden. Even, ongehoorzaamheid. even ongehoorzaam zijn. Uh, de tweede stelling is dat cienipiteit een, een doorslaggevende bijrol blijkt te spelen... Dat leid ik uit mijn uh, casuïstiek af. Een bijrol die je niet moet onderschatten. maar ook niet moet overschatten. Ik heb een boek over Cindy Discoveries in Astronomy. Er staat een lezing in van een uh, astronoom. Uh, historicus. die heeft dan de belangrijkste uh, 40 astronomische ontdekkingen. sinds 1600 geënumereerd. Geïnum dus opgesomd. En dan zegt dan. En uitgezocht hoe ze dan uh, gedaan zijn. En dan zegt hij dat about half were found in a more or less syndipitous manner. Op een min of meer toevallige manier. Dat moet je niet uit concluderen dat je gepland onderzoek moet afschaffen... maar je moet de waarde van gepland onderzoek een beetje relativeren... dat het, je alleen maar, dat het in de helft van de gevallen, als je vondst doet... wat meestal niet het geval is, ook niet bij gepland onderzoek... dat als je vondst doet, dan blijkt dat in de helft van de gevallen... Uh, gedaan te zijn in het kader van gepland onderzoek. Dus je moet het half serieus nemen, half niet. Wat je ook duidelijk merkt is uh, in de Bijbels, je zoekt en Gij zult vinden, maar misschien iets anders. Hè? Ik heb hier Clitus aangehaald, uh, verwacht het onverwachte. De Grieken hadden een godje voor het onbekende. Die hadden, ik wel, misschien wel 300 goden, maar ze dachten, misschien hebben we er eentje vergeten. en moeten eigenlijk ook een godje voor het onbekende maken, want die moeten we natuurlijk niet... Uh, uh, tegen ongunstig stemmen en in de Bijbel staat het verhaal dat de Christenen op bezoek kwamen en dat altaar zagen voor het godje van de onbekende en arrogant zei: ja, Oh, maar, wij weten wel wie die God is. Dat is die van ons. Ja, toen is je zou kunnen zeggen iets misgegaan in de geschiedenis. Ik wil dat godje voor het onbekende weer instellen. Um, de Grieken hadden ook een godje Kairos voor het juiste moment, hè? Dat is ook van belang, want uh, als, als je zo'n toevallige waarneming doet... of het nou in de wetenschap is, of, uh, of in je culturele leven... of in je persoonlijke leven, dat doet er allemaal niks toe... dan moet je uh, de moed hebben... Uh, dan moet je eigenlijk op dat moment, als het enigszins kan natuurlijk... maar eigenlijk ook als het niet kan moet je je kans grijpen. En de Grieken hadden een godje voor het juiste moment, Kairos, en die werd afgebeeld met vleugeltjes aan zijn voeten en eh, met een kaal achterhoofd, om te symboliseren dat als die voorbij was, dan kon je hem niet meer bij zijn haren pakken. Hij had ook een weegschaal in zijn hand, die dus op het moment van doorslaan eh, zoekt. Het moment komt ook van de weegschaal, dat is namelijk het moment waarop de koppel momentum dus doorslaat, hè, dat de twee schaaltjes even zwaar zijn. Um, Zoals ik zei, de vierde stelling, synergie tijd begint daar waar de intuïtie ophoudt. Um, en zoals ik ook zei, daarna. Uh, moet, als het goed is, meteen je intuïtie beginnen. Moet je dus je, en daarna moet je dan je oogklep afzetten. Die kan je vervolgens, als je dan al of niet iets hebt weten... af te leiden uit die toevallige waarde, rustig weer opzetten, hoor. Ik heb ook geleerd dat serenipiteit bestaat. Er zijn aantal nou mensen die zeggen dat het niet bestaat. Toevallige vondsten bestaan niet, want uh, toeval bestaat niet. En ik zeg dan altijd, hoe is Amerika dan ontdekt? Uh, ik heb ook sterk het vermoeden, kijkend naar mijn uh, casuïstiek, dat hoe zeer lipiteuzer een vondst is, dus hoe ongezochter, hoe onverwachter, hoe, hoe wilder, hoe grappiger, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe meer de onderzoeker perplex is. Soms vindt ze het helemaal niet leuk en denkt ze, wat is er nou aan de hand? Toen Haan en Strassman uh, uh, de... de uh, kensplitsing vonden, hebben ze er nou een jaar over gedaan om te weten wat er aan de hand was hoe serendipiteuze, hoe revolutionairder. je zou kunnen zeggen, een beetje vondst een beetje uitvinding eh, die is altijd serendipiteus want als iets echt nieuw is, dan kun je per definitie, kun je niet op dat, op dat nieuwe eh, anticiperen, vooruitlopen de Amerikanen hebben zo'n mooi citaat eh, serendipiteit is het zoeken naar een naald in een hooiberg en eruit rollen met een boerenmeid ehm um, ik denk dat dat waar is, ik denk dat het, het is een beetje seksistisch, je zou er ook met een boerenjongen uit kunnen rollen. Uh, ik denk dat het omgekeerde ook waar is. Ik denk uh, dat als je naar een boerenmeid zoekt, dat je dan wel eens uh, uh, eindigt met het vinden van een naald. Het heeft toch iets met libido te maken. Uh, ik denk dat als je je geslaagd heeft en je exploratieve uh, uh, zeg maar neigingen stopt, uh, de, de kans dat je iets vindt, of het nou gezocht is of niet... Want zowel voor het, gezocht, voor het doen van gezochte fondsen als voor het doen van ongezochte fondsen is er natuurlijk een hoop ijver nodig naast talent en uh, scholing en wat iets dus meer zijn, is het toch wel handig als je, als je hard werkt. Ik heb niet zoveel nieuws verteld. Uh, de notie dat er zoiets is als een uh, toevallige ontdekking of een uh, onverwachte uitvinding of een... Uh een onvermoedig vondst, bijvoorbeeld in de kunst... is natuurlijk al veel ouder... Uh, Socrates, die zei al... volgens Plato in een passage over de deugd... die hij opschreef... rondstreeks uh, 375 voor Christus... het zou voor een mens... onmogelijk zijn te zoeken... nog naar het bekende, nog naar het onbekende... want naar het bekende zal hij... toch niet gaan zoeken, daar hij het immers al kent... en dus niet hoeft te zoeken... maar ook niet naar het onbekende, want dan weet hij niet... wat hij moet zoeken. Het is natuurlijk zo klaar als een klontje... Dat, um, dat, als je, dat je niet gericht naar het onbekende kan zoeken. Want als iets echt nieuw is, hè, dan, dan weet je niet hè, wat het is. En het is natuurlijk een open deur dat, dat er zoiets is als een ongezochte vondst. En dat blijkt ook uit de literatuur. Er is, er is nooit serieus gekibbeld over het feit of er nou zoiets is als een onverwachte ontdekking. Um, maar het gekke is dat de manier waarop nu onderzoekers worden geschoold... Hè, op, uh, je begint al op lage school, middelbare school, universiteit... en dan worden ze daarna A.I.O. En daarna je schoolt je natuurlijk tot de dood toe als het goed is. En, uh, zelfs als het niet goed is doen mensen dat, dank. Is het, het lijkt wel alsof we denken dat de groei van kennis gaat van probleem naar vondst. Misschien komt dat wel door de manier waarop onze kennis wordt getoetst bij tentamens. Dan is er altijd een vraag of een probleem en dat moet je dan oplossen. Hè? Dus je gaat van probleem naar antwoord, van vraag naar antwoord of van probleem naar vondst. Het lijkt wel of de mensen dan al te gemakkelijk denken van... oh nou ja, dan zal het in de wetenschap ook wel gaan van hypothese naar these. En zelfs als, dat, als ze dat doen... Want zo zit het tegenwoordig. Tegenwoordig is het zo dat als jonge onderzoekers hun loopbaan beginnen... dan ligt vaak al vast wat ze gaan doen op papier... Eh, voordat ze hun arbeidscontract gaan ondertekenen. En zover het niet vast ligt, krijgen ze gewoon wel een mondeling opdracht... waar ze moeten houden, zich moeten houden. En nou, dan gaan ze keurig volgens het boekje van probleem naar vondst... Eh, met een experimenteel ontwerp en wat is meer, zij. En als ze dan eh, iets in de berm vinden een bloemetje in de berm zien staan bij het aflopen van het pad van de onderzoeker. En durven ze dat niet te plukken, omdat ze denken, ja, luister eens even, ik... Eh uh, daar, daar ben ik niet voor ingehuurd, zoals ze dat dan plat zeggen. Nee, daar zijn ze ook voor ingehuurd. Want het is natuurlijk een rare ironie dat nu er uh, bezuinigd wordt op onderzoek. Uh, dat er dan, uh, nou dan gaan ze dus onderzoek extra plannen. Want dat die centen kan je maar kaart geven, et cetera. Dat de mensen die vondsten of de waarnemingen die ze cadeau krijgen. Hè, de, de toevallige waarneming, zoals dat dan niet zo erg mooi heet. Ik, ik, ik heb dan liever over de, de onvermoede waarneming of de, de onge ja ongepland kan je ook zeggen dat ze in feite de waarnemingen die je voor niks krijgt en die laat je dan liggen dat is een omkering je zou zeggen hoe minder geld er is hoe meer uh, je de, de, de waarnemingen serieus moet nemen die je in de schoot krijgt die krijg je. dan hoef je alleen maar het uitwerken te betalen en niet het, het, het oproepen van de waarneming het valt me trouwens op dat de voorbeelden die we noemen meestal op het gebied van beta vakken liggen. Dus zeg maar uh, natuurwetenschappen of uh, gaan over de doden of leven in de natuur. En er wordt mij ook wel eens gevraagd van hoe zit het nou met die gedragsvakken. In een gedragsvak, in een alpha of gamma vak, is het vaak niet zo duidelijk wanneer iets een vondst is. Want je kan het zo moeilijk toetsen of iets waar is of niet, zeg maar in de sociologie. En daarmee is het ook moeilijk om te toetsen of iets een gezochte vondst of een uh, ongezochte vondst is. Maar uit de filosofie is bekend dat het godsbewijs van Anselmus, uh, dat dat bij toeval gevonden is, dat, uh, dat zegt hij zelf. En in de psychologie heb je ook wel voorbeelden van uh, dingen die er dus uh, zeg maar on onbedoeld uitkwamen. Um, ik denk dat uh, in de, nou, hoe moet ik het zeggen, in de exacte vakken. Die zijn natuurlijk langer beoefend, hè. in de harde vakken zijn langer beoefend dan de zachte vakken. Dus er is meer materiaal in de bibliotheken opgeslagen over hoe die vondsten daar zijn toegegaan dan in de zachte vakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat uh, ik denk ook dat er in de harde vakken meer een traditie is om op te schrijven hoe je iets vindt. Je hoort natuurlijk iets zo op te schrijven dat het van probleem naar vondst gaat. Dat is al een van de redenen dat ze in die tijd vaak ondergesneeuwd raakt. Maar er wordt wel eens zo in bijzinnen in publicaties wel eens geschreven hoe eh, onbedoeld het eigenlijk ging. En als je als jonge onderzoeker begint en je leest al die artikelen die allemaal keurig, chronologisch, rationeel, et cetera gaan, dan denk je dat onderzoek ook zo gaat. Maar als je wat langer in de onderzoeken zit, dan weet je dat het heel toe toegaat. Dat het allemaal niet zo rationeel is als wordt opgeschreven. Al doe je dan dus zelf toch mee met die traditie om het rationeel op te schrijven, want dat is nou eenmaal de manier waarop redacties het willen. En misschien is het ook wel makkelijker om een verhaal te lezen wat keurig van probleem naar fonds gaat, dan om al die details erbij te lezen over hoe gek het ging maar ik heb hier, zoals je zag, een aantal boeken liggen waarin gewoon die inside story wordt verteld, dus het verhaal zoals het echt ging, en daaruit leer je dat het, het, het ja, wat lijkt irrationeel te zijn, een grote rol speelt, maar het is natuurlijk niet irrationeel om fondsen die je cadeau krijgt ook serieus te nemen. het zou irrationeel zijn om dat niet te doen